4 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Vakantiegangers moeten voor het tweede weekend op rij... rekening houden met grote drukte op de Europese wegen. Vooral in Frankrijk voorziet de ANWB flinke files... door toeristen die op vakantie gaan of weer terugkeren. Op de Route du Soleil worden de eerste files al om 6 uur vanochtend verwacht. Ook in Duitsland worden flinke verkeersopstoppingen voorzien dit weekend. Vooral bij Hamburg en rond Stuttgart, Nuremberg en München... Ook op de Oostenrijkse wegen richting Slovenië... en voor de Gotthardtunnel in Zwitserland lopen reizigers veel vertraging op. Verplegend personeel van het Zaans Medisch Centrum is woedend om een coronabonus... die in het geheim is uitgekeerd aan leidinggevenden. De verpleegkundigen kregen zelf niks extra's. Dat melden meerdere bronnen aan de Telegraaf. De ondernemingsraad kwam bij toeval achter de uitkering... gegeven vanwege de lange vergaderingen van leidinggevenden tijdens de coronacrisis.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 Coutinho vindt dat er een landelijke mondkapjesplicht moet komen. De EU heeft Marokko op de lijst van onveilige landen geplaatst. Een land komt op die lijst als het aantal coronapatiënten... tot of boven het gemiddelde van EU-landen is uitgekomen. Reizigers uit Marokko mogen vanaf nu alleen nog de EU en de Schengenlanden in... als hun komst dringend noodzakelijk is. EU-lidstaten mogen zelf bepalen of ze de richtlijn volgen. Nederland neemt waarschijnlijk komende week een besluit over reizigers uit Marokko. Het weer het is helder en zo'n 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en erg warm. In delen van het land geldt dan code oranje vanwege de hitte. Het kan 37 graden worden. Ook na morgen is het in grote delen van het land tropisch... met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En de zomerhits. Zee